Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse premier Magdalena Andersson lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens de exit polls blijft haar sociaal-democratische partij de grootste... en krijgt het centrum blok een meerderheid in het Zweedse parlement. De anti-immigratiepartij Zweden-Democraten boekt een forse winst en wordt de tweede partij van het land, maar kan met andere rechtse partijen waarschijnlijk geen meerderheid vormen. Immigratie was een belangrijk thema in de verkiezingscampagnes, aangezien Zweedse steden kampen met geweld tussen criminelen met een migratieachtergrond. De definitieve verkiezingsuitslag wordt morgen verwacht.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 In de VS zijn de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht. De herdenking op Ground Zero in New York begon met het luiden van een bel en een moment van stilte in het bijzijn van vicepresident Harris. Ook werden traditiegetrouw de namen van de slachtoffers voorgelezen. De aanslagen met vier vliegtuigen eisten bijna 3000 levens. Max Verstappen heeft na zijn overwinning in Italië zijn landgenoot Nick de Vries gecomplimenteerd met de debuut op een Grand Prix. De Vries mocht in Italië als invaller meedoen en eindigde na een foutloze race op de negende plaats, goed voor twee WK-punten. Verstappen noemt dat een superresultaat voor een debutant. Twee Nederlanders in de punten, hopelijk gebeurt dit vaker, zei Verstappen. Het weer, de bewolking lost vanavond op, vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs, met lokaal kans op mis. Daarna zon en wat sluierbewolking. En het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWW. Op de N307 van Enkhuizen naar Lelystad... staat Viele voor Lelystad 3 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een autobrand. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Z hebben nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1507. Hier op ZFM Always. Dat is het nieuwe album van Dan Chad Daarna komt Fiona Joe Hawkins met Solo Piano. En dat is ook Rachel, Rachel Lavont met V. En... Um, dat is een single. Daar laten we dat er even voorlopig goed bijzetten. Even mijn kurs, mijn muisje pakken. Um, eens even kijken, wat gaan we nog meer doen? We gaan naar Pacific Music. Het is een uh, kort nummer, maar goed. We gaan het wel uh, even draaien natuurlijk. En dan hebben we Chris Hinsen met Tibet Impressions Volume 2. Uh, dat was in 1997 en daarvoor... Een paar jaar ervoor had hij natuurlijk volume 1 gemaakt. En dat was zo'n succes dat er een tweede achteraan kwam. En uh, nou ja, dat zijn al twee prachtige albums. Seven Bridges van Tim Timmermans. Ja, dat klinkt heel Nederlands, maar dat komt echt uit Amerika. En Tim die heeft een, uh, nou een prachtig album was dat ook. Net zoals uh, Healing Music voor Reiki 4 van A.O.A. Aeluia. Ik kan het bijna niet uitspreken. Aeluia. Um, nou, doet het nog verkeerd. Maar goed, maakt niet uit. Um, we gaan het proberen met Peter Bastiaan. Waar we mee gaan afsluiten. Met Northern Lights. Maar ja, in de voorafluistering... Uh, ...was het een beetje tricky... ...of we dat wel langer dan vier minuten kunnen draaien. En dan val ik terug op Aeluia... ...met Healing Music. En nou... Zoals we dat nu ook op de achtergrond horen. Dat voor alle zekerheid. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 ik ga naar mijn pijn maar mijn pijn en naar mijn pijn en naar mijn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 Dit is een